Goedemiddag, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionair buitenlandminister Hoekstra is vanaf vandaag geen minister meer. Hij stopt per direct en heeft zijn ontslag al ingediend bij de koning, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Omdat hij zich als kandidaat Eurocommissaris van Klimaat wil gaan voorbereiden op zijn werk in Brussel. Hij neemt daar dus wel een kleine gok mee, want Europe het Europese parlement moet nog met zijn benoeming uh, instemmen, maar hij verwacht dus kennelijk dat dat allemaal wel goed gaat komen. Hoekstra wordt opgevolgd door minister Schijnenmacher. Een stuk meer studenten hebben een basisbeurs aangevraagd dan verwacht. Alle nieuwe studenten die Stufi van Ome Duo willen ontvangen... moesten dat voor vandaag aangeven. Meer dan 450.000 studenten hebben dat gedaan. En dat zijn er 19.000 meer dan waarop was gerekend. Dit jaar is de basisbeurs weer terug. Hiervoor was er een leenstelsel. In het midden van Oekraïne is vannacht een Russische raket neergekomen op een bedrijf. Daarbij zijn mensen gewond geraakt. Wat voor bedrijf het is en waarom de Russen het daarop gemunt hadden... Hadden, is niet duidelijk. De ellende van de afgelopen weken bij de Heinoordtunnel... is eindelijk achter de rug. De tunnel is weer open. Deze verslaggever van Rijnmond nam vanochtend vroeg al een kijkje... en was niet de enige. Boven die rijstroken staat daar 90. Uh, maar heel veel mensen gingen er toch met een uh, max stappersnelheid uh, doorheen. Jongen, jongen, wat een racebaan was dat een uurtje geleden. De gang die zit er wel in, hoor. Het is altijd druk hier op deze weg. En, en het lijkt er alsof het nu helemaal druk is. De tunnel is een belangrijke verbinding aan de zuidkant van Rotterdam en was wekenlang helemaal dicht, want de tunnel moest worden opgeknapt. En dat betekende omrijden voor heel veel mensen. Het weer dan nog, een bewolkte dag met in het zuiden vooral regen. In het noorden is er de meeste kans op zon. Het is vandaag 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 vanuit Hoorn naar Herenveen bij Breesland Dijk een kwartiertje vertraging door 3 kilometer file. 10 minuten op onthouden op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij Den Hoever. En na een ongeluk op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Zijn er zijn daar twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke happige gezelligheid en service combineert?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 Ik ken, Een, twee, drie. Hey Roy, wat is er allemaal te doen in Zandvoort? Nou oh, heel veel Hoor je dan mee? Hallo? Oh, de microfoon stond er niet aan. Dat was het. En ik bel ze terug. Hoi Hallo, Hoi, hoi, ik doe je weer naar de... Je hebt toen wel het microfoon niet aangezet, sorry. <laughs> Ben je er nu, Roy? Ja. Ik Hoi ben ons. Ja, geef wat mis. Maak niet uit. Okay. je uit. Oké. Ik vind het wel leuk. Wat is er te doen in Zandvoort? Nou, er, is, was, er was heel veel te doen in Zandvoort. Ja, ja, ja. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Ik heb gehoord dat er raceauto's zijn geweest hier in Zandvoort. Oh, is dat zo? Ja, ik hoor. ja. Dat is nieuw voor mij. Dat oh. is... <laughs> nee, wat een week was het. Was eigenlijk al twee weken bijna was het. het uh, ja, we hebben wel eindelijk weer onze dorp terug. Er is heel veel gebeurd. Uh, heel veel mooie dingen ook. Dus uh, ja, nee, ik uh, hou het ook voorgenomen. Laten we het vooral daar nog even over hebben. Want voor de rest uh, gaat de uh, komende tijd natuurlijk wel wat gebeuren. Zoals bijvoorbeeld komende zondag weer Sanford Alive die uh, weer voor de laatste keer terug is op het strand van Zandvoort. Ja. En dan uh, volgt het seizoen natuurlijk weer. Um, ja, vanaf, uh, vanaf vier uur gaan de beats weer draaien uh, op het strand. Uh, eerst begint trouwens de videoschool van Maxime uh, met uh, twee uurtjes draaien met de kinderen van die videoschool. Die, die en daar was uh, het feest natuurlijk los. En gaan de voetjes van de vloerbaan met onder andere DJ Remundo En dan is dit keer is de laatste keer van het seizoen van uh, Zandvoort Alive. En uh, oh. nou, leuk natuurlijk ja. weer. En heel Zandvoort is uh, weer welkom. We tree en uh, ja, om een dansje wagen, zou ik zeggen. Zeker, ja. Uh, nou ja, nog even terugblikkend op, uh, op de Formule 1. Ja, uh, Max heeft natuurlijk weer uh, gigantisch gewonnen. En uh, zelfs op een natte baan natuurlijk. Maar ja, uh, yeah, um, we begonnen natuurlijk uh, anderhalf week geleden met de opening... Uh, ...die niet helemaal vlekkeloos ging trouwens. Uh, van uh, de showcar van Max Verstappen, die... Uh, ...die op, het, uh, op de boulevard heeft gestaan. Die werd geopend door uh, Jan-Jaap de Kloet... ...en burgemeester David Molenburg. En uh, ja, dat, die had veel bekijks. Daar hebben we ook een item over gemaakt... ...die je terug te vinden is op ons YouTube-kanaal... ...van Zandvoorten. En uh, daarna gingen we natuurlijk langzaam op... Uh, ...naar het Formule 1-gebruis. Natuurlijk met de kermis... ...die uh, best wel, uh, wel goed werd, uh, werd ontvangen... ...door de Zandvoorter. Maar... Uh, ...voor de organisator wel uh, ja, teleurgesteld is dat hij slecht is bezocht... ...en dat hij uh, ja, dat, dat er meer hadden van verwacht. En dat is wel heel erg uh, jammer... Uh, want het is wel heel erg leuk dat de kermis er was, maar ik denk dat toch Zandvoort meer verlangen had naar die mooie reuzenrad en die kartbaan wat meer, toch wat meer met race te maken had. Ja. En dat dat wel succesitems zijn en dat er zeker, want dat heeft Jan-Jaap de Kroet ook zeker in zijn interview bij Zandvoort Zijde, uh, verteld, daar zeker weer het gesprek over geopend moet worden als het weer zover is. Want uh, ja, het zijn toch elementen die toch meer bij de race passen en bij Zandvoort passen. Want Kom op, als je komt rijden. Die mooie reuzenrad was uh, gaaf om te zien. En uh, ja, voor volgend jaar hopen we dat hij weer terugkomt. En uh, of dat gesprek mogelijk is, weten we niet. Um, verder uh, hebben we natuurlijk uh, allerlei leuke side events gehad. Uh, de podia's die succesvol uh, waren. Ja. Uh, bezocht. Uh, niet alle podia's, maar in eerste instantie de, de donderdag en de vrijdag waren niet alle podia's goed bezocht. Maar uh, de zaterdag en de zondag spreekt uh, David Bodenburg burgemeester van Zandvoort, toch uh, dat het uh, ja, goed is bezocht en uh, dat ze... Dat hij zeer tevreden was met uh, ja, de verspreiding die uh, de vermoeden ingasten hebben gedaan in ons mooie dorp. En dat is aardig geluk, want het was een, uh, was een feestje wel. En het was ook hartstikke druk in het dorp. En daar mogen we natuurlijk allemaal weer uh, trots op, uh, op zijn. Uh, verder hadden, we, hadden wij ook bij Zandvoort uh, Inside een leuk item gemaakt over de instroom... Uh, ...door weer en wind heet het item op YouTube... ...en dat mm -hmm. ging erover dat, uh, dat uh, de mensen toch in, het, uh, in de regen en de wind... Uh, ...naar Zandvoort kwamen op de fiets. En uh, dat heeft leuke beelden opgeleverd... ...en die moeten jullie zeker kijken op Zandvoort de site... ...want het was wel een happening wel... ...en daar uh, we hebben we ook eventjes het uh, onderwerp Zandvoort Nieuw-Noord uh, besproken... ...wat dit jaar helaas weer niet versierd was terwijl ja. daar toch de meeste, ook de een grote deel van de gasten binnenkomen op de fiets. Uh, ja, misschien moeten uh, moet Zandvoort Marketing en de gemeente Zandvoort daar toch maar eventjes naar kijken. Dat vonden onze kijkers in ieder geval. En die hebben daarop gereageerd. Maar ze hebben er wel zelf wat van gemaakt. En dat is allemaal te zien in dat, uh, in dat okay. filmpje. Ja. Okay. Um, nou ja, we komen langzaam bij de race aan natuurlijk. De dag dat Max Verstappen won. Uh, aan het einde... Dan kregen wij uh, in ieder geval drie interviews met Jan burgemeester van Zandvoort en uh, Jan Lammers. En daar uh, vertelde Jan Lammers ons toch een, uh, een interessant verhaal. Dat, um, ja, dat de funtax die erin uh, is gezet, ja. dat dat toch het einde van de familiedag, uh, de Zandvoortdag op het circuit heeft uh, ja. voor, ervoor gezorgd heeft. Uh, hij heeft deze woorden gebruikt in het interview. Uh, het interview stond er nog geen twee uur op. En toen kregen wij een mail op onze redactie van meneer Lammers zelf... ...dat hij graag zijn woorden terug wil nemen... ...en uh, dat hij, uh, er be uh, dat hij uh, beter had moeten informeren... ...en dat hij daarvoor ook zijn excuses aanbiedt aan de gemeente Zandvoort. Nou, als je ons, uh, mijn uh, persoonlijke gedachten erover laat gaan... denk ik van ja, kom op, iemand heeft hem gebeld... ...en heeft gezegd van ja, dit kan je niet maken... ...en dan neem je woorden even terug... Uh, maar ja, hoe dat echt is gegaan, gaan weten we natuurlijk niet. Maar ja, dat die Funtax er iets mee te maken heeft... van het stoppen van die, uh, van die familiedag voor de zandvoorter... nou, dat weet iedereen heus wel. En want uh, ja, er is al jaren een uh, ANWB-dag op, op de circuit... en uiteindelijk uh, is die familiedag gestopt. En dat heeft te maken met financiële redenen... en daar zal die Funtax heus wel wat mee te maken hebben. En um, daarmee geeft het circuit natuurlijk toch al 3 euro per kaartje aan de gemeente... En uh, ja, dat doen ze normaal natuurlijk door die uh, familiedag te organiseren. En uh, of die familiedag doorgaat of niet volgend jaar... Uh, ook daarom heeft wederom Jan-Jaap de Kroet uh, gezegd tegen ons op de, voor de camera... dat hij daar ook zeker over in gesprek gaat tijdens de evaluatie. En met de hoop dat die familiedag voor de Zandvoorter... want wij geven tenslotte Zandvoort ook cadeau aan het circuit en aan de Formule 1... Uh, want wij zijn ons hele dorp kwijt in deze ja. tijd... Um, dan hopelijk ook wel weer terug met die familiedag. Want dat is natuurlijk wel een happening voor de Zandvoort. En ja, het was wel een ons onsje altijd die avond op donderdag. Eventjes eens, even een klein snufje van die Formule 1. En dan konden we het hele weekend er tegenaan. Oh, mag ik dat ja. vragen over de financiën? daar hadden we een laatste discussie over. Oh, ja, Want volgens mij is. Nog. Oh. <laughs> <laughs> volgens mij is zo dat uh, het circuit. moet de F1-organisatie geld betalen. om de F1 naar Zandvoort te halen, toch? Dat heb ik wel begrepen, ja. Ja, oké. Okay. En dat betalen ze natuurlijk uit de opbrengst van de kaartjes. Ja, niet alleen. Ik denk dat dat ook... Uh, ik, zeg, ik zeg eerlijk, ik heb daar niet zoveel verstand van, maar ik denk, denk dat daar natuurlijk ook heel veel sponsoring bij gemoeid is. En dat daar grote deals in zitten en dat dat verder gaat dan wat alleen het circuit het betaalt. Ja, ja. oké. Okay. Dus de sponsoring zal ook een deel betalen, ja, ja. Ja, ja sowieso Heineken. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. En die CN of hoe heet het? CI? De uh, uh, CN is, is de sponsor van het circuit zelf. Ja. Oh, oké. Okay. Dus of weer weer wat ja. anders natuurlijk, ja. Ja. Okay. Ja, ja. want wie betaalt dat eigenlijk? Ook het hele dorp, alle activiteiten en. Uh... Dat doet het dorp. Uh, dat doet het dorp zelf, denk ik. Uh, ik denk Zeker? dat of uh, ja. ik wat ik begrepen heb is natuurlijk uh, de Sanford marketing en uh, het racefestival, de de. I initiator van evenementen, dus niet de organisator, maar de initiator. En dan had je diverse podia's die zeker door de ondernemer zelf uh, worden georganiseerd en, en ook uh, aangekleed. Uh -huh. En ook door sponsoring. En uh, ja, het is niet alleen dat de gemeente dat betaalt, natuurlijk zal er subsidies zijn, maar het is ook dat de ondernemer het zelf betaalt en uh, daar ook zelf een centje aan verdien. Ja, ja want wat, wat kost nou zoiets organiseren met wie nou, en alles erbij? Hey, ik dat? Denk heel, nee, dat weet ik niet, maar ik denk heel veel geld. Ja. <laughs> ja, maar ja. Dat verwacht ik maar da ook wel. En ik denk dat er, uh, dat er ook best wel veel geld mee verdiend wordt, anders doe je het niet. Uh -huh. Maar dames, is de funtax denk ik ook belangrijk. want Ik heb wel gelezen in de krant dat vorig jaar hebben ze verlies gedraaid, de gemeente zelf. De middenstand natuurlijk niet, die maakt alleen maar winst. Maar door die funtax hebben ze een beetje kiet gespeeld. Ja, ja maar geloof ik, voor, die funtax, voor, voor ja, die, fun, die funtax is natuurlijk wel een discussiepunt... Ga je die uh, naar, uh, de op het kaartje zelf erbovenop gooien? Of ga je die uh, door het circuit zelf laten betalen? Of door het familie 1. Uh, Ja, ja. ja dat, dat is allemaal discussies waard. En, die hou je nou voor de gek. Nou, de gek. Ja, die hou je voor je gek, inderdaad. Ja. En doe dan desnoods één deeltje van die funtax als gemeente zijnde. Van nou, doen we een euro van die funtax weer terugstorten naar, de naar het circuit. Waardoor die familiedag bijvoorbeeld weer terug kan komen. Ja, ja, bijvoorbeeld, ja. Hè, ik ja. noem maar wat. Ja, ja. Het zou mooi zijn als die familiedag zeker weer terugkomt. En uh, vooral voor die Zandvoorten. die eigenlijk nogmaals het dorp gewoon hier alsjeblieft aan de Formule 1 geeft. En laten die meer dan 100.000 mensen maar, gewoon komen naar Zandvoort. Ja. Ja. Waar wij natuurlijk onze vruchten van plukken als Zandvoorters. Maar ook heel veel ellende van, uh, ja, van krijgen. Ja, ja, ja. ja. Okay. En uh, ja. kijk, we moeten allemaal positief uh, zijn natuurlijk. En uh, dat, het is ook wel een jubelende stemming natuurlijk als de, als de Formule 1 weer uh, plaatsvindt in Zandvoort. Maar uh, ja, soms kan je ook even ook jubelen natuurlijk. Maar je kan ook kijken wat kan beter. Ja, en als je ja, ja. het vorige keer natuurlijk ja. ook in uh, dit gesprek gezegd met jullie. Uh, als je kijkt naar het dorp bijvoorbeeld, uh, ja. waar wij ook mee kwamen met een bericht van, uh, van, uh, van uh, Spanenlanden. Uh, uh, ja, dat, dat bijvoorbeeld parkeerplaats Zuid, de vuilnisbakken gewoon heel erg smerig waren en vies waren. Ja. Ja. En niet geleegd waren voordat de Formule 1 begon. En uh, ja, dat is natuurlijk wel een dingetje. Dat uh, kan je beter, uh, beter regelen. En ja. Bijvoorbeeld de graffiti, die zit er nog steeds op de muren van een uh, ja. paar anderhalve maand geleden. Waar uh, iemand is voor opgepakt. Of nou, ja, ja, ja, ja. neem de parkeermeters die er ja. nog steeds staan met vuilnzakken. Al anderhalf opneem. jaar, hè? Al anderhalf jaar. <laughs> dus toch, eigenlijk is dat een schande. Ja. Maar ja, het is ook een deeltje persoonlijke mening. Ja. Maar ook een deeltje van ja, daar kan wel beter over nagedacht worden. En daar hebben we ook over bericht van de week. En uh, ja, hopelijk. Uh, natuurlijk het is het altijd een... Uh, altijd een uh, evaluatiepunt. Uh, ja, maar ja. kom op, we hebben wel een mooi evenement. Ja, het is goed voor Zandvoort. We staan wel weer wereldwijd op de kaart. Ja. En dat is uh, het belangrijkste. Ik denk dat Zandvoort hier wel op het jaar rond... Uh, komende jaren nog heel veel profijt van zou hebben. En uh, ja, dat is wel helemaal goed. Maar ook iets ja. heel belangrijk is natuurlijk André Rieu. Hoe was dat? Ja, dat was natuurlijk uh, ja? hartstikke mooi. Ik, uh, ik heb de man zelf al een keer horen spelen op het Vrijthof. En uh, dan is dit natuurlijk als jij denkt van... Wow, als je het ziet op tv, want ik ben zelf natuurlijk, ik ben niet op het circuit geweest, nee. uh, maar ik heb het wel op tv mogen meemaken door de speakers. Uh, ja, dat was vet. Dat was heel erg vet. En uh, ik denk heel erg mooi. En uh, mooie toevoeging ook met het hele orkest. En ook een organisatie uh, heeft dat nodig gehad, want hij zat wel met een orkest van 50 man. Ja, uh, ja, wat, uh, wat heel mooi is. Ja. Ja. Heeft hij het alleen, alleen het Nederlands Volkslied gedaan? Of heeft hij ook uh, nog de. Hij heeft een gespeeld, klein ja. stukje nog gespeeld hoor, los daarvan. Okay. En dat is Emma, Emma Heesers ook, die heeft het volkslied gedaan natuurlijk aan het einde. Ja. Maar uh, die heeft ook, um, die heeft ook uh, zeker uh, ge gezongen. Uh, ja, die heeft ook zeker gezongen uh, na de race. Okay. Want ik heb ja. eventjes voor de race, of na de race uh, bij het circuit gestaan om om uh, de interviews te doen met, met uh, de heren. Ja. En, uh, maar toen hoorde ik hem, hij, hij is dus heel hoog zing in ieder geval over het squee uit. Dus dat ja, was ja. hartstikke leuk. Ja. Ja, nou, geweldig, ja. Het was een mooi weekend. Ja, het was weer een ja. happening. Ja. En ja. nu is het weer rust in de tent en gaan we weer ons focussen op de vele andere dingen die er te komen staan in Zandvoort, zoals het Monumentendag in oktober, ja. natuurlijk wat ik zei al, Zandvoort en Leiden. er komen nog wat andere leuke evenementen, het Oktoberfeest komt eraan. Nou, er is genoeg te doen in ons mooie dorp de komende maand ja. en daar gaan we gewoon komende weken gewoon weer lekker over babbelen denk ik zomaar. Geweldig ja. hartstikke bedankt. zeker doen. Ja. Ja? ja? Ik nou, ga de… Die, uh... Tot volgende week. Ja, tot volgende week. En uh, ja, ik had jullie vorige week wel gemist. Maar ja, ik snap het. Wij zaten ook in het circuitgebruis. En jullie ook. Dus, uh, nee, ja. nee, nee, nee. We waren geen 2 twee uh, op de radio. Dus vandaar... Oh, jullie alle twee niet? Nee, vandaar wij nee, niet. Sorry, nee. ik had het wel toegezegd, maar ik ben op het uh, laatste moment toch uitgeforceerd. Uh, nee. Dus ik kon je niet bellen. Sorry. Nee, jullie waren weer ja. uitgegooid, hoor ik. Ja. <laughs> ja. <reden> Zoiets. <laughs> Oké, okay, nou, mooi. Oké. Okay. Uh, is goed. Hé, hey, bedankt. Hoi, Oké, okay, hoi. doei doei. Hoi, hoi. Doeg.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 is a human number. Its number is 666.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 Goedemiddag, meneer. Hai, goedemiddag, Pim. Goedemiddag, Marja. Goedemiddag. Hallo, alles goed? Ja, ja ik wil ook nog een keertje buiten de uitzending met je praten over je bezoek aan Liverpool. Hè? Oh, ja. Nee, aan ja, ja, ja, de ja, Beatles, echt een beetje ja, ja, de echte muziek. Hè? Ja de ja. echte muziek, ah! <coughs> oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, ik vind oh, hem grof, ja. ik zal niet meer met hem praten als ik jou was. Het is goed dat ik nou niet achter de knoppen zit, want... Dat is wat erg leuk. Ja. Dus, uh, zeker voor jou ook wel de moeite waard om te bezoeken een keer als je Ja, dat geloof ik ben. ook wel inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Het was echt de heren van mijn vader ook uh, wat we deden. Dus, uh, ja. Omdat zo. hij er zelf nooit is geweest dus, uh, en ja. hij dat altijd al wel had willen doen in zijn leven. Ja. Dan heb ik het toch een soort van uh, gedaan. Oh, wat mooi. Ja. Ja. Dan was hij toch een beetje ja. bij ons, zeg maar. Dat dus, uh, was laatst nee, het was ook weer jaren natuurlijk. Hè. Ja. Ja, het was ook wel uh, zo'n beetje voor uh, ja, het verjaardag nog. Het was natuurlijk nog niet jarig, maar ja. wel een paar ja, weken inderdaad. inderdaad dus, uh, ja. Ja. Ik ben ook in Londen geweest uh, bij het ja, voormalige. Ordens. Oh, dat ja, was ook leuk inderdaad. Heb je road nog bezocht? Uh, ja, de, de, uh, de dus die heb ik de al de eerder, eerder gedaan inderdaad. Ja. Ja. Oh, dat had je Maar nu inderdaad ook ja. bij de, de Apple Store waar ze boven op het dak hebben opgetreden. Oh, oh dat is ook wel gaaf, ja. Daar had toch iets van emotie door je heen gek genoeg. Ja, ja, ja, dat blijft ja. Een, een bijzondere plek. Want ja. Ja. Uh, ik zat wel te denken, had jij dat niet zo, dat als je in Liverpool komt, uh, ja, het, is, uh, het is allemaal kunstmatig natuurlijk, hè, wat je ziet. Hè? Dat, uh, ja, de kerst ja. is niet meer op de oude locatie, uh, ja, die nee, barbershop en zo. Uh, dat was, allemaal, uh, maar dat was niet erg. Origineel. Maar nee, nee, de sfeer was er zeker nog. Dus, uh, de sfeer, dat, ja, daar uh, gaat het om. In ja. uh, Liverpool ademde echt de Beatles, dus dat... Uh, ja. Okay. Vond ik wel heel mooi. Ik vond het een hele mooie stad. Heel, okay, uh, ja. heel gezellig, leuke mensen en uh, mooie architectuur ook. Ah ja, dus, ja. Uh, ja ik heb me, we hebben ons goed gemaakt. Oké, okay, genoeg over echte muziek. Ja, ja nee, nu gaan we door naar mijn muziek. <lacht> echte, echte muziek. <lacht> Ja. Uh, dan moet ik alleen even melden dat er volgende week geen uh, live uitzending is. Ik ben met vakantie. Ik ben ja? weer weg, net zoals jij. dus uh, ja. <laughs> uh, ja, Het doet al. Uh, yeah. Dus uh, de komende twee weken is er geen live uitzending van Play It Loud. Uh, pas uh, 18 september is er weer een uh, live uitzending. Maar jullie kunnen de komende twee weken uiteraard wel genieten van de, de muziek. Uh, dus Play It Loud blijft wel op, uh, op de maandagavond uiteraard. Maar uh, jullie kunnen Herhaling. genieten van uh, ja. twee herhalingen. Van vorige fans uitzendingen. En volgende week, maandag, ga je dan de uitzending horen met Michael van Oostendorp. Een vriend van mij die te gast was. Ja. En um, die week daarna, is dan de 11e, um, heb ik uh, Art van Wonderen als gast gehad. En die uh, uitzending wordt uh, dan herhaald. Okay. En dat was ja. ook een hele leuke uitzending om te doen met hem. Dus, ja, nou mooi. Ja, dan we dus zeker luisteren. Je ja, daar van genieten. Ja, ja. ja. Ik zie ja, ook wel een heel mooi plaatje van een uh, mooi uh, strand waar je naartoe gaat. Ga ja. je het echt ja. waar? Zo mooi? We gaan daar echt naartoe. Ja, Wat we gaan Jamaica, doen, dus, uh, Jamaica. naar Jamaica. Jamaica? <laughs> nou! Daar heb je dat strand. <laughs> dat is ook echt een foto van het, uh, van het eiland. Ik ben net in Leusden geweest. <laughs> Ja, ja, maar het scheelt niets. <laughs> dat scheelt heel waar. Alleen nog geen strand. de <laughs> nee. Nee. Nee. stadstrand, ja. Sorry. Dus, uh, nee, dat ga ik een weekje doen. Ja. Lekker, uh, een ruime week uh, daar naartoe. Lekker van de zon genieten. En relaxen ook wel. Lekker de, ja. En 18 de september begin je dan doen. weer met een nieuwe serie? Of zo, 18 of, uh? september, nee. Dan, uh, ja, dan begin ik met uh, Brand New Weer. Ja. Vijfde uitzending daarvan. Uh, in september heb ik maar twee uitzendingen eigenlijk, dus het wordt een ja. hele makkelijke maand. Ja. En uh, ik hoef maar één uh, uitzending voor te bereiden. Ik heb namelijk nog een ander nieuwtje te melden ook. Is okay. dat uh, elke laatste maandag van de maand heb ik een, uh, uh, een co-presentator sinds kort. Uh, die gaat, uh, zijn naam is Ben van Rode. Okay. Hij is eerder te gast geweest in mijn uitzending uh, Fans om zijn uh, voorliefde voor Marduk, uh, zijn black metal band uit Zweden, uh, ja. te delen... maar ook andere muziek waar hij uh, van hield. En ik heb hem uh, sinds uh, vorige week een uh, eigen programma gegeven. En, uh, de tak van Play It Loud uiteraard uh, underground uh, Oké. Okay. En daar uh, focust hij zich echt op de underground scene van de black en de death metal. Dus echt het extremere werk. Mm -hmm. En uh, nou ja, hij uh, gaat dan uh, elke laatste maandag van de maand een selectie van zijn favoriete muziek uh, laten horen. Oké, okay, te gek. En ja, mooi. De informatie, uh, dus uh, en hij heeft het afgelopen maanden voor het eerst gedaan. En hij deed dat ontzettend goed. Leuk, ja, leuk. Hij was natuurlijk wel gespannen en zenuwachtig. maar. Ja. Uh, hij deed het uh, onwijs ja, leuk. Ik doe allemaal de eerste het, uh, keer nu. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus, nee, leuk. En ik deed uiteraard de techniek. Dus, uh, en uh, ja, zoals elke week, doe ik met <lacht> Metal metalnieuws en uh, conceptagenda? En dat heb ik dan wel gedaan. Maar voor de rest uh, ja. heb ik het helemaal laten doen. Ja. Oké, okay. ja, dat geeft ook wat rust, hè, met z'n tweeën? I ja, dat ja. geeft zeker rust. En het ging uh, ook een, een heel stuk uh, lekkerder. Waar jullie kan lekker praten. Of, uh, ja, weet ja. Nou, ja. jij nu je pingpong? Ja, ja. Het gaat wat minder fout ja. ook soms. Dus Moet je wel pakket. iemand hebben met dezelfde muziekkeuze? Uh, Want ja, als je ja, over ja, echt nou, muziek dat, begint dan... Heb ik heb hem een uh, goede avond <laughs> wat dat betreft. Uh, hij weet veel van, uh, van die tak van muziek. Okay. En uh, ja. hij heeft een goede dat smaak. En ook een uh, oh, okay. ja, verzamelaar van het echte werk. Dus, uh, dat is mooi. Nou. Muziek is cd's en zo. Dus, dus, Klinkt wat, uh, geweldig. Ja. Ja. We gaan luisteren weer. Yes, nou helemaal goed. Gaan ik ga eten, want mijn eten wordt koud. Dus. Ja. En bedankt. En een goede vakantie, hè? Ja. ja dank ja. jullie wel voor deze goede uitzending. En we uh, spreken elkaar over twee weken weer. Over okay, twee doe weken. Maar. Doei, doei. Yes. Hoi, hoi. Tot dan. Doei, doei.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 Zeiden van salsa bestaat niets, salsa doe ik over mijn spaghetti.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 Bomen, zodat hij even kon dromen Hij zag een groep vrouwen bij de rivier Eentje zwommer met veel plezier Zij droomden van een man met een snoer En toen ze hem zag, zoomt ze snel door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 Langs de rivier Een swingende stroom Van liefdesvervier Met veel plezier, dansen onder de zon. De dromen, de dansers te dansen, de dromers De dromen, de dansers. Dansen en dromen, daar en hier. Dansen en dromen, met veel plezier, met veel plezier. Dit was uh, Rick van Boekel samen met de Dubarc van een, een laatste, nieuwste al album, De uh, Dromende Dansers. Het is namelijk zo dat we aanstaande woensdag gaan we het interview uitzenden dat ik had samen met Dick van Duin. Uh, met twee uh, muzikanten, Rick van Boekel en uh, Arnoud van Hees. Rick van Boekel is eigenlijk uh, toch een met een spoken words achtergrond eigenlijk. Hè, wat op dit nummer erg goed te horen is. En het is een heel leuk en interessant interview geworden... over van alles, over hun achtergrond natuurlijk. Over de Dubarc zelf. En over Dub reke Als iemand nou wil weten wat Dub Rekke is... dan moet hij aanstaande woensdag 6 september gaan luisteren... van 8 tot 10 naar de Krochten. Met Rick van Boekel en Arnoud van Hees. Um, wat is er nog meer over te zeggen? Niks. Gewoon luisteren. Ja, nog één keer even. Ge het 12 oktober... Treedt uh, Rick van Boekel samen met de Dubwerk op in het café Pruithu Praathuis op het Vrouwenkerkhof in Leiden. Komt allen. Vrouwenkerkhof? Ja, oké. Okay. In Leiden. Nou, dat zijn we tenminste. <laughs> Volgende nummer is Proud Mary van Tina Turner. Nou, kijk eens aan. You know? Every now and then. I think you might like to hear something from us. Nice. Easy. There's just one the thing. Down in the city. You see, we never, ever do nothing. For the man nice. Every night easy. Day. We always But do it. I never lost nice. One rough. And rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it been. easy. Big wheel. Keep But then we're going to do the finish. Burning. Rough. Proud Mary. It's the way we Keep do. Proud Mary. Proud Mary. Huh? Nou, We zijn ook proud op de afgelopen weekend, natuurlijk, waar uh, een uh, mooi F1-weekend is geweest. Maar we zijn ook heel trots op uh, ZFM Radio, die toch het hele weekend uh, keihard is dus bezig geweest om de F1 te verslaan voor jullie, de luisteraars. Uh, en naast radio hebben ze ook tv's gemaakt, uh, veel televisie-interviews, die op YouTube uh, te zien zijn als je naar youtube.com uh, gaat... En dan zoek op het op ZFM Sandvoort, dan krijg je ze allemaal te zien. We willen er eentje draaien. Uh, nou, die was met, samen met uh, de baas van, hoe heet hij ook alweer? Patrick, hè? Van? Ja. De De Hier komt hij. Ja, goeiedag kijkers. We staan hier naast Patrick Berg... Ondernemer in Zandvoort, bij de Zemermin. Patrick, heel druk weekend. Wat staat je te wachten? Wat verwacht je? Nou, dit is natuurlijk uh, het weekend van het jaar weer. En uh, zoals je nu kunt zien, uh, kwalificatie is net afgelopen. En je ziet het wel dat er uh, in één keer weer duizenden mensen in een uh, kwartier voorbij de kraam lopen. Dus ja, nu is het eigenlijk proberen de mensen te vangen. Hè? Dus uh, we zullen het af en toe, een uh, is het geschreeuwen. Want ik ga, uh, ben een cursus aan het doen voor dorpsomroepen. Daar gaan we weer. Warme kibbeling! Vers kibbeling! Wie maakt me los? Wie maakt me los? Nou, ik ben benieuwd wat Klaas ervan vindt. Maar vond uh, jij ervan? Nou, ik vind dat je het heel goed doet. Ik denk dat we wel een sollicitatiebrief kunnen opsturen, dat dit uh, mooi op je cv zal staan. Mooi, over tien jaar ben ik uh, present. Ik ben nu 55, over tien jaar denk ik dat ik uh, in aanmerking kom. Oudere partij zit ik al bij, dus... Uh... Kijk eens aan, kijk eens aan. Maar. Gibbling. wie maakt me los? Wie maakt me los? Merk je nou in dit weekend ook veel verschil in wat je verkoopt? Ja, een beetje normaal tegenover Sinterparks Hotel, dan heb je heel veel Duitse klanten... Uh... Die kopen me minuutjes met patat of met ademsladen. Je hebt veel Sanfordse klanten die voor de haringen komen. Maar nu is het, gisteren was het wel in de ochtend. Heel veel uh, broodjes en haringen. En vanmorgen door die regen, dan merk je opeens dat we vanmorgen heel veel gebakken vis verkochten. Want mensen ja, die hadden trek in wat warms. Dus ja, dat was toch uh, voor de mensen niet zo prettig, dat, dat slechte weer. Maar voor mij handel was het toch wel een uitkomst dus ik ben gisteren heb ik me niet hoeven heen en weer hoeven te rijden om extra spullen te halen maar van, vanmiddag ben ik drie keer heen en weer gereden op brommetje. om extra handel uit de loods te halen ik denk anders ga ik los en dat kan natuurlijk niet hè? even door blijven gaan we zijn eh, ik denk dat we het tot acht uur half negen gaan we staan met z'n zeven vandaag in de kraam te werken dus eh, we gaan hem opzetten even, af en toe sta ik even stiekem om te kijken hoeveel er staan er staan nu maar vijf poppetjes voor elkaar dus, dus ze hebben alles onder controle nog hij ja, zei er net ook kwalificatie is net over. Heb je zelf wat met de Formule 1? Ja, het, het, absoluut heb ik zelf wel wat met de Formule 1. Mijn vader was vroeger uh, supposed bij uh, tunnel, tunnel Oost. Dus uh, wel bekend bij de... Vroeger eh, achter in Noord. En dan weet ik nog wel van mijn vader dat ik eh, de kranten moest halen. Bij de spar of bij de mobiel. En daar zaten kortingsbonnetjes in. En toen gingen we, toen gingen we die kortingsbonnetjes toen moesten we de krant scheuren. En dat waren 7,50 waard. Dat soort trucken heb <laughs> ik van mijn vader geleerd. En staartse zoeken voor 10 cent. Pijn in mijn rug man, Maar het is goed gekomen. Oké, okay, top. En, ga je... en nu hebben we weer de staatsschilderblikjes. Dat gaat, je ziet zoveel mensen zoeken en je ziet ook, en de, mede dankzij de clean teams, iedere evenement van F1 moet ik zeggen, ziet de Boulevard de Pico bellen, schoon uit. Dus wat dat betreft, voor de clean teams wil ik een groot compliment geven. Ik ben er heel blij mee. Nou, dat is super om te horen. Dus heb je zelf nog verwachtingen? Ik weet niet of je zelf naar de race kan kijken, maar wat verwacht je zelf van de race? Nee, ik ga Monniken niet naar. De, ik verwacht dat van mijn Verstappen, die hebben natuurlijk echt weer een toppe uitgangspositie met plek nummer 1. En uh, ja, weet je, die, die gaat hem de derde keer op rij winnen. En uh, wat is het, achtste keer of negende keer op rij dat hij hem dit jaar wint? Volgens mij negende keer. Dus, uh, even naat hij het record, volgens mij. Dus ja, wat dat betreft is het. Uh, die, die jongen gaat dit jaar zoveel punten bij elkaar harken. Dat wordt ook alweer een record, maar het is echt ongekend. Maar, uh, Amerika. Het is een genot om hier naar te kijken. Moet je eens kijken hoeveel mensen er langs lopen. Het, ja, het ziet er heel mooi uit. prachtig gezicht, al die mensen zo. Al die kleuren met die oranje dingen erin. Ja, volgens, mij, volgens mij is het nog weinig misgegaan dit jaar in, uh, met de Formule 1. Het is echt iedere keer weer strak georganiseerd. Als je achter me kijkt hoeveel brommertjes er geparkeerd staan. Aan de andere kant zag ik hoeveel fietsen er staan. Ja, wat dat betreft, pet je af voor die organisatie van de Formule 1. Zo strak georganiseerd. Ja, super. Patrick, heel erg bedankt voor je tijd. Ik wens je heel veel succes bij je kraam. En, uh... We gaan aan de bak. Succes. We gaan weer even. Dank je wel. thousand Succes. Ja.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 I'll be singing la-la-la-la-la-la-la You're breaking me la-la-la-la-la-la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 With his Uh, support here. So I'm actually going to do. I'm just going to delete that, just for the sake of this. We're only going to worry about the main uh, keyboard and the keys. So what we the idea behind this is? That ja, was you, echt. Oh. <laughs> <laughs> <laughs> okay, yes, yeah. inderdaad. Ja, je hebt <laughs> gelijk. Ja, oké. Okay. Even tot uh, het nieuws. Uh, the Yuko vibes. how die nou? Ja, ik weet niet waar je ze gelaten hebt. Uh. Yuko Oké, okay, tot het ster en het nieuws. Yuko met Sunshine in my Pockets.